Vandaag is het woensdag 14 november. Dit uur, Koreaanse pop probeert Europa in te pakken. De Verenigde Staten is geschokt door een schandaal van een CIA-generaal. En sterft de bamboebeer, ook wel de panda, langzaam uit. Wilt u nu reageren op onze uitzending? Bel dan even naar 0800-1121 ons gratis nummer 0800-1121. Of Twitter op hashtag WNLNacht. De Ailuropoda Melano Leuka. Eenvoudiger gezegd, de reuzenpanda of bamboebeer is een van de lievelingsdieren van de mens. Buiten China kunnen we de reuzenpanda maar slechts in dertien dierentuinen tegenkomen, waarvan geen eentje in Nederland. Maar het ziet naar uit dat we niet lang meer kunnen genieten van de reuzenpanda. Door de opwarming van ons klimaat zal het aan het einde van deze eeuw afgelopen zijn met de bamboebeer. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan Yale University. Christia van der Hoeven, expert in reuzenpanda's van het Wereld Natuurfonds. Goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u het verdrietig nieuws? Uh, ik vind het uh, verdrietig nieuws, maar ik ben het er niet helemaal mee eens hoor. Want nee, waarom niet? niet zo erg als het, uh, als het uh, doet voorkomen op dit bericht. Want uh, uh, door dit bericht lijkt het dat de reuzenpannen eind deze eeuw uitgestorven zou zijn. Hoe zou dat moeten komen dan? Nou, het, uh, ze, ze claimen dat op basis van de modellen over klimaatverandering... De omstandigheden voor de beer in nou derma zijn dat hij niet zou, kunnen, uh, niet zou kunnen overleven omdat de bamboe dan uitgestorven zou zijn in zijn leefgebied. Maar uh, de, de aannames voor die klimaatveranderingen zijn nou ja, nogal onvoorspelbaar over 100 jaar. En je weet niet hoe de bamboe of de, de panda reageert op die, uh, op die veranderingen. Dus ik vind het nog een beetje kort door de bocht om te zeggen dat hij over 100 jaar er niet meer is. Dus eigenlijk dat, uh, dat onderzoek van Yale zegt eigenlijk de bamboebeer sterft uit door de bamboe. Ja, precies. Doordat de bamboe verdwijnt. Maar waarom gelooft u daar niet in? Nou, ik zeg, ik zeg niet dat de klimaatverandering niet een, een effect zal hebben. De, de klimaatverandering zal ongetwijfeld een effect hebben. En daar, daar reageren wij ook op in, ons, in het Wereld het programma van de panda. Door uh, te zorgen dat er meer leefgebied beschikbaar is. Zodat hij zich eventueel kan verplaatsen als... Uh, ...zijn bamboe uh, zich ook verplaatst met, uh, met de klimaatverandering, zeg maar. Want de, de bamboe, die, die kunnen we dan niet meer vinden op de plekken waar die nu te vinden is? Nee, precies. Je verwacht dat door de opwarming van de aarde... ...de, de, de, de grens van waar de bamboe leeft en uh, groeit, uh, dat dat uh, opschuift. Ja. Uh, en normaal in een natuurlijke gebied uh, schuift dan de, de, de, de panda mee op. Alleen heel vaak krijg je dan een conflict met omdat daar in een nieuwe gebied allemaal mensen zitten... ...en dan is er dus geen plek meer voor de panda... Maar daar, daar kan je op inspelen als je verwacht dat er inderdaad veranderingen zijn. Door te zeggen: van nou, misschien moeten we wat meer leefgebieden beschermen voor de panda. En beschermde gebieden bij elkaar in verbinding brengen. Zodat een panda toch eventueel kan reageren op veranderingen in het klimaat. Door zich, uh, zich te verplaatsen naar plekken waar alsnog bamba, bamboe uh, voorkomt of, of uh, uh, zich kan, kan ja. herstellen, zeg maar. Ja, en de, de, de, de, de reuzenpanda, enorm beest. Hoe, hoeveel bamboe gaat daar per dag in? Daar gaat wel uh, soms wel 30 kilo per dag doorheen. Zo. Hij moet er veel van eten. Het is natuurlijk niet zo erg voedselrijk. Dus uh, hij moet behoorlijk veel eten. Maar wat is er zo goed aan die bamboe? Waarom kan hij alleen maar overleven op die bamboe? Nou, dat is, natuurlijk, uh, dat is, dat is evolutionair zo gegroeid dat hij zich gespecialiseerd heeft in één soort plant. Waar andere diersoorten zich niet, uh, niet aan, uh, aan laven, om het zo maar te zeggen. Waardoor er genoeg voor hem is. Dus hij heeft zich gewoon gespecialiseerd. Maar zou het bijvoorbeeld ook kunnen dat de bamboebeer over een aantal jaren, over een aantal eeuwen aan de eucalyptus zit bijvoorbeeld, net als de koala? Dat is, ja, dat is theoretisch zomaar mogelijk, dat is een dieet aanpast aan veranderende omstandigheden. Dat moet natuurlijk niet te snel gaan, want die kan niet van de ene dag op de andere dag veranderen. Wij kunnen ook niet opeens gras gaan eten en daarvan leven. Nee. Maar als, als je langere tijd hebt, kan dat wel. Ja. De bamboebeer, hij sterft dus wellicht uit door gebrek aan bamboe maar misschien ook weer niet. Ja, het Blijft natuurlijk nou, het feit dat het niet goed gaat met de bamboebeer. Met de panda, nee, precies. Nou, ik denk niet dat hij uitsterft. Uh, in ieder geval doet het wereld ons alles eraan. En dat kunnen wij natuurlijk niet alleen. Dat doen we samen met de Chinese overheid... en alle andere mensen die, die ermee begaan zijn. proberen wij te voorkomen dat de pandabeer uitsterft... doordat er geen leefgebied meer is of dat het bamboe verdwijnt. Dus we doen, we doen alles op alles om hem te redden. En, ja. uh, en weet je, de 100 jaar is heel lang... En er kan heel veel gebeuren in 100 jaar. Ook uh, ten goede van de, van de panda. Nou, bijvoorbeeld een goed iets. Zullen we ooit de panda in Nederland zien? Je bedoelt in de dierentuin of in het wild? In de dierentuin of in het wild, allebei. Want en... dat is nog niet gebeurd, hè? Nee, nee dat klopt. Uh, uh, de panda's die in dierentuinen zijn... zijn officieel eigendom van de Chinese overheid. Dus die uh, stelt ze beschikbaar aan dierentuinen. En zij bepalen wie die krijgt. Hmm. En uh, kijk, je kan natuurlijk niet voor dierentuinen spreken, maar de meesten beslissen zelf wat voor dieren ze in een dierentuin nemen of niet. En een pandabeer is een, is een beer van gebergtes en uh, uh, koudere gebieden, dus dat is in Nederland niet helemaal uh, toepasselijk. Nederland moet eigenlijk de, de banden met China een beetje aanscherpen dus. Oh, maar die zijn er al hoor, dat gaat ook best goed. Maar nog geen banda's? Nee, nog geen panda. Dan moet je naar een andere dierentuin. Kijk, nou ja, jammer. Maar goed, we zullen het zien de komende honderd jaar... hoe het verder gaat met de reuzenpanda. Christian van der Hoeven, expert reuzenpanda's van het Wereld Natuur Dank u wel. Het is acht minuten over vier. U luister naar Nu al wakker. Dit is Omroep WNL op Radio 1. Zometeen krijgt u een uitgebreid overzicht... van de belangrijkste nieuwsfeiten uit de ochtendbladen. Maar eerst muziek van The National. Dit is England. To men. I don't even think to make, I don't even think to make corrections Fail Yeah.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 Ook in spits aandacht voor de Cyber Security Week. Die week is hard nodig, want ze blijken nog regelmatig domme fouten te maken op onze computer. Met alle gevolgen van dien. Nederlanders beveiligen steeds vaker hun huis, maar laten digitaal de voordeur regelmatig openstaan. Het onderzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid weet meer dan de helft van de Nederlanders niet wat cybersecurity is en voldoet meer dan de helft van onze paswoorden niet aan de minimum eisen.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 Bijvoorbeeld een aansteker of andere rokers op straat. En dat vergroot de trek in een sigaret. Dat er meer leest u zo meteen in de ochtendkranten. 14 november 1957. Een Amerikaanse straaljager stijgt op vanaf vliegbasis Soesterberg. Vlak na de start ontstaat er brand aan boord. De piloot gebruikt zijn schietstoel om in veiligheid te komen. Zijn straaljager stort neer. 14 november 1957. Nico de Haan is aan het werk in de kolonel Palmkazerne in Bussum. Een dag zoals vele anderen. Tot een straaljager zich met een enorme knal in het gebouw boord. Samen met hem praten we over de crash. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe was deze dag voor u in 1957? Ja, in 1957 was dat een hele, een hele moeilijke dag. De dag was prima begonnen over ons En... Uh... We waren op oefening geweest en we waren weer teruggekomen. En ik zat. Uh, ik was naar de mes geweest, ik had heerlijk gegeten. En ik lag, uh, ik lag eigenlijk een beetje op mijn bed te wachten. dat we de middag ingingen. En, uh, en toen gebeurde het. Het was een geweldige knal die, uh, die, uh, die wij hoorden. We waren met z'n drie op een kamer. Wat dacht u toen u het hoorde en zag? Ja. Eigenlijk, eigenlijk niet. Ik, ik lag eigenlijk een beetje te slapen en als je dan met zo'n geweldige knal uit je slaap gehaald wordt, dan ben je een beetje, een beetje van de kaart, hè, als het ware. En, en, en het, het was een enorme paniek. We hoorden buiten in de, in de gang waar wij niet konden komen omdat de deur helemaal geforceerd was. Ja, dus het was heel, een heel angstig gedoe, dat herinner ik me nog heel goed. Ja, u zegt het was een normale werkdag voor u. Wat voor werk voerde u daaruit? Nou, de Koning-Alpalm-kazerne was tijd een kazerne voor de luchtdoelatjerie. En de mensen die daar als dienstplichtige soldaat in de kazerne lagen... Die, die deden oefeningen en zo. En dat was eigenlijk in de, in de, in de tijd dat, laten we zeggen... De, het IJzeren Gordijn uh, uh, nogal wat, uh, wat problemen opleverde... en de landen daarom heel erg angstig waren. Dus wij waren als dienstplichtig uh, werden we opgeleid om... Uh, in voorkomende gevallen om achter een groot kanon te gaan zitten en te gaan schieten. Ja, en die dag dus op 14, nove 14 november 1957, die crash in het gebouw. Er overleden vijf mensen die dag en zestien mensen raakten gewond. U wist toch naar buiten te komen. Hoe lukte u dat? Ja. Uh, Zoals ik al zei, dat ging heel moeilijk. Wij wisten eigenlijk niet wat er in de kamer naast mij, mij gebeurd was. Want zo dichtbij uh, was die crash uh, geweest. Uh, en in de kamer naast mij, daar lagen uh, vier andere collega's... waarvan er drie op de kamer lagen... waarvan er twee uh, vrijwel uh, direct uh, overleden. Maar dat zagen we pas later. De deur was geforceerd, zoals ik zei, onze kamer. En, uh, en toen we de deur eigenlijk uh, open kregen, op enig moment, uh, heb ik mijn accordeon gepakt. Ja, het is heel lachwekkend als je dat achteraf voert. Want die had ik op de kamer staan voor feestjes en zo. En dat was het eerste wat ik in al die paniek meenam. Mijn accordeon, de, de, de trap af, naar beneden gesneld. Want iedereen in het gebouw was zo enorm bezig met, met alles wat, wat, wat niet nodig was. Ja, het was 1957. Uh, het Ijzeren Gordijn, inderdaad, u noemde het al, was uh, net opgetrokken. Het was ook een beetje de aanzet tot de Koude Oorlog natuurlijk, die periode. Uh, um, uh, wat, wat waren de eerste gedachten? Wat ik neem aan dat, dat, dat u verder heeft gedacht dan hey, een knal gebeurt wat er is wat aan de hand. Wa waar, waar dacht u aan? Wat dacht u dat er gebeurd was? Ja, dat, dat, is, dat, dat, heb, ik, dat heb ik me later eigenlijk gerealiseerd ja, het, het, het, je, je kunt daar eigenlijk moeilijk iets over zeggen, maar het was een, het was een, een, een soort bom wat die, die viel en, en, en alles trilde om je heen en het is een hele bijzondere gewaarwording. Uh, je, je, je krijgt daar later eigenlijk pas wat, wat meer last van, omdat het een, een angst is die je in eerste instantie niet kan traceren en later als je weet wat er gebeurd is en de plek waarop dat gebeurd is, dan gaat, eigenlijk, uh, gaat het eigenlijk pas uh, heel, uh, heel moeilijk worden ja. en dat is ook gebreken in die periode daarna. Denkt u nog vaak terug aan deze dag? Uh, ja, de laatste tijd zeker, omdat ik op 20 oktober heb ik een hele grote reunie uh, gehad van alle mensen... die daadwerkelijk bij die ramp betrokken waren, gewonden en niet gewonden. En uh, die herinnering die blijft voorlopig even hangen. Er waren ook heel veel mensen die ik ontmoette op die dag, die zo blij waren... en die mij allerlei mailtjes hebben gestuurd, dat het uiteindelijk dat ze het hebben los kunnen laten... En dat zal bij mij ook wel het geval zijn geweest. Ja, het is al een hele tijd geleden natuurlijk. Een, ja, ja. Een, maar, ja, ja. Maar, maar een gebeurtenis die op uw netvlies gegrift blijft. Uh, de mensen die het niet hebben overleefd, kennen u die persoonlijk? Ja, ja. Daar kende ik een aantal van, omdat ik uh, de wacht liep voorbij en het was een, alle mensen waren verdeeld over verschillende batterijen in die, in die kazerne. Dus uh, de mensen van mijn eigen batterij wel en dat waren in eerste instantie de drie collega's die van mij in de kamer naast mij lagen. Daar, daar, uh, de mensen die, die lagen daar. En, en uh, net als ik ook op bed. Uh, en daar is weinig of niks van overgebleven. Ja. Een van de mensen die dan nog wel kon ontkomen in, in, in, in, uit het gebouw. Wat helemaal vernieuwd was eigenlijk op dat punt. Uh, dat was een hele goede hele goede collega van mij. En uh, ja, die kon nog het kazerneterrein oplopen. En is toen heeft zich toen proberen af te koelen via een. een en bij de keuken staan de waterton, maar die was hevig verbrand. En ja, dat zijn dingen die blijven op je netvlies staan. Ja, dat had u ook kunnen overkomen. Tot slot nog even kort, wat gaat u vandaag doen, 55 jaar later? Uh, ik ga vandaag uh, om, uh, om half 1, heb ik afgesproken... Met, uh, met een van uw collega's die vanna, vanmiddag opname gaat maken. Ik ga met twee mensen die gewond waren... ga ik vandaag toch Gaan we met z'n drietjes gaan we de zaak nog eens even, even goed tot ons uh, overnemen... en dan, is het, uh, dan zetten we er een streep onder. Ja. Maar dat gaat vandaag gebeuren in de Palm in Bussum. We nou, u voor uw toelichting. Nico de Haan, dank u wel. 55 jaar na 14 november 1957, een crash bij de Palmkazerne in Bussum. Koekjes iets heel anders. Het uh, klinkt gek, maar het is helemaal van nu. Het kan op gastronomie, een vakbeurs voor de horeca. Nou, dat gaan we zo meteen horen hier op Radio 1. Maar eerst de Rolling Stones met Doom and Gloom. Stones. Het is drie minuten voor half vijf. U luistert naar Nu al wakker op Radio 1. We gaan naar gastronomie, een vakbeurs voor de horeca... waar je dit jaar koekjes kunt printen. Nou, reden genoeg voor onze verslaggever Annette Schut... om er uitgebreid een kijkje te nemen. Slakkenkroketten, appeltaartjes, wijntjes, champagne... oesters, paddenstoelen, pancetta, olijfolie, mozzarella... brood, boter, roquefort, barbecuevlees... Koffietjes, paninis, verse visstukjes zalm, ijs, brie, tapenade, speciale croissantjes, muffins. Het water loopt je daadwerkelijk in de mond als je rondloopt op deze beurs. Maar mijn vraag is vooral, wat is nou nieuw op kookgebied? Eigenlijk is dit apparaat, want er zijn verschillende types 3D-printers... dit apparaat is niks meer dan een geautomatiseerde slagomspuit... die met zeer hoge nauwkeurigheid een 3D-vormpje laag voor laag voor laag op elkaar kan maken. Gastronomie 2012. Een hele grote beurs waarvan alles gebeurt. Maar Kjeld van Bommel, volgens mij doen jullie hier het bijzonderst. Nou ja, dat, als jij dat zegt, dan hoor ik dat graag natuurlijk. Ja, inderdaad. We geven hier een demonstratie van een 3D-voedselprinter... En dat is een relatief nieuw concept voor de voedingswereld. Uh, en ja, veel mensen weten niet eens dat 3D-printen van, van niet-voedsel bestaat. Laat staan dat je dat met voedsel ook kunt doen. Ja, u zegt een uh, geautomatiseerde slagroomspuit. Kan je hier ook een biefstukje meemaken in een bepaalde vorm? Nee, nee. Biefstuk is uh, voor dit apparaat nog te complex. Uh, dit apparaat kan dingen aan zoals uh, chocolade, uh, in dit geval uh, mereng, uh, winegums, um, deegproducten. Ja, want hoe gaat het nou in zijn werk? Je wil een vorm hebben... In de computer uh, maak je een 3D-vorm en dat, dat, daar heb je gewoon tekenprogramma's voor. Dat is niks anders dan, uh, ja, dan gewoon een normaal tekenprogramma om een 2D-tekening uh, te maken wat iedereen thuis wel heeft. Alleen nu maak je een 3D-tekening. Uh, uh, en die tekening stuur je eigenlijk naar het apparaat. En die snapt dan wat je moet doen en gaat diezelfde vorm laag voor laag uh, opbouwen. Dus er zou in theorie een merengue van mijn hoofd gemaakt kunnen worden? Ja, dat zou relatief makkelijk zijn eigenlijk. Ja, ja, ja. Of dat op hetzelfde formaat kan, uh, dat kan dit printertje nog niet aan. Uh, ik kan niet van 10 centimeter hoog printen, denk ik. Maar uh, een wat grotere printers die bestaan ook. En dan uh, zou ik een mereng van jouw hoofd kunnen maken, ja. Klopt. Een andere stand op de beurs. Govert van Hoort. U heeft een bijzondere pan. Ja, wij hebben een bijzondere pan. Oftewel een, een bijzondere kookmethode. Wij kunnen supersnel koken. Uh, als ik, hier, uh, ik heb hier zo'n pannetje bijvoorbeeld. Hier ziet u een pannetje met in het de deksel een elektrode en in de bodem. Klein wit pannetje. ja. En als ik daar bijvoorbeeld wat draadjesvlees in leg en een beetje water eroverheen doe of een beetje saus. En ik doe hem dicht en ik stop hem in dit stopcontact. Dit is een beetje een bijzonder stopcontact, daar komt 4000 volt uit. Dan heb ik op dit moment ongeveer 80 seconden nodig en dan is het draadjesvlees gaar. Maar dat moet normaal ongeveer twee uur stoven toch? Twee uur, drie uur zegt de kok, inderdaad. Als... En zie ik nou dat het vlees eigenlijk een soort stroomstoot krijgt? Ja, het krijgt uh, pulsjes. Heel simpel, het is geen straling, het zijn gewoon hoogspanningspultjes. En wat er gebeurt is dat de cellen, waaruit het vlees of het plantaardige, de plantaardige groente bestaat, de cellen worden lekgeprikt. U bent Kees, u bent kok. klopt. Wat vindt u van de pan? Ja, ik vind het spectaculair. We gaan op zo'n totaal andere manier met voeding om. En het sensationele vind ik dat je hebt... Een heel mooi constant resultaat. Het is een kwestie van instellen. En heb je één keer de juiste instelling gevonden, dan heb je ook gegarandeerd altijd hetzelfde resultaat. En wat ik verrassend vind is, met name op de testjes die we doen met vlees en met vis, is dat we een veel hoger rendement halen. Dus bijna geen, geen gewichtsverlies meer op je product. Ja, ik was vooral verbaasd over, uh, over de sudderlapjes en het draadjesvlees. In geen twee uur, maar uh, anderhalve minuut. Ja, dat klopt. Uh, we zijn hier aan het testen met een heel mooi stukje kalfsuikade. Okay. Het lijkt of je nu eigenlijk meer biefstuk eet dan dat het nog een stooflapje is. Heel verrassend. Zal ik hem even aansnijden? Nou, heel graag. Oké, okay, wat je nu eet is een stukje kalfsuikade En uh, wat je nu proeft is eigenlijk vlees wat we normaal minimaal anderhalf, maar meestal wel meer dan twee uur in de pan laten sudderen. En dat heeft dus nu een bereidingstijd van nog geen anderhalve minuut. En het is mals. Mals. lekker mals. Een ander woord kan ik er niet voor verzinnen. Nee. Ja, ik ben overtuigd, het was hartstikke lekker. Ik zou het thuis wel willen, maar wat kost dat? Het kost nog een beetje veel. Eh, maar we beginnen net zoals met de magnetron. De eerste magnetron kostte 60.000 gulden En Nu kan je voor drie tientjes magnetron kopen. En dat gaat hier ook gebeuren. Wij beginnen met de horeca, de grootkeuken. En we hopen dat dan uit te rollen in de loop van de jaren. Ja, en als je er dan toch bent, dan proef je natuurlijk ook, jongens, gewoon... Een lekker glaasje champagne. Ja, doet u die maar. Heerlijk. Proost. En gelijk heeft ze als u nou ook zin heeft om lekker te gaan proeven. Voor dit jaar zit gastronomie erop. Maar volgend jaar kunt u het allemaal meemaken in de herhaling. Zometeen gaan we praten over het Itva Dat begint vandaag weer in Amsterdam. Maar eerst is het tijd voor... Het Nieuwsminuutje. Met Robert Smit. In het noorden van Japan hebben militairen een bom uit de Tweede Wereldoorlog... met succes verwijderd van een groot vliegveld. Het 250 kilogram zware projectiel werd eerst gedemonteerd... en vervolgens getransporteerd naar een veilige plek. Twee weken geleden werd de bom vlakbij een landingsbaan aangetroffen. Het vliegveld werd vandaag voor enkele uren gesloten, maar is inmiddels weer open. De Amerikaanse militair die in Afghanistan een slachting aanrichtte onder burgers... riskeert de doodstraf...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 Minister van Defensie Leon Panetta heeft Ward namelijk de hoogst mogelijke rang afgenomen. Zeven keer zou hij op kosten van de overheid reizen voor persoonlijke doeleinden hebben gemaakt. Daarbij verbleef hij doorgaans in luxe hotels. Het is de afgelopen dagen onrustig rondom de Amerikaanse legertop. Zo stapte CIA-directeur David Petraeus op in verband met een buitenechtelijke affaire. Daarnaast is een onderzoek gestart naar de Amerikaanse commandant in Afghanistan, generaal John Allen...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 Smith, panic. Het is 7,5 en over half vijf. U luistert naar Omroep BNL op Radio 1. Het programma heet Nu Al Wakker. Martijn, ben je al een beetje op de hoogte van dat Gangnam-stijl? Weet je wel, dat Koreaanse pop? Met het dansje, ja, natuurlijk. Ja, met dat, met dat paardendansje. Nou, dat wordt zo goed bekeken op YouTube. En ook andere Aziatische en mega hits proberen Nederland te veroveren. Zo meteen gaan we het hebben over die Koreaanse pop. Je nou, moet echt even in die scene gaan duiken. Precies. Zin in. Um, dan het volgende. Internationale filmmakers en liefhebbers kunnen hun hart weer ophalen. Vandaag start namelijk het documentairefestival ITVA, maar ook wel het International Documentary Film Festival Amsterdam. Het festival trekt jaarlijks meer dan 180.000 bezoekers. En ook dit jaar gaan er spraakmakende documentaires in première. Martijn de Pos is coördinator programmering van het festival. Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Ter introductie kunt u het festival nog even beknopt omschrijven. Uh, ja, zeker. 25 jaar geleden uh, zijn we klein begonnen met een uh, kleine crew. Daar was ik toen nog niet bij, maar uh, in de balie rond het Leidseplein. En vertoonden we ruim 100 films uit de hele wereld. Uh, kern daarvan was vooral ook om de regisseurs uit te nodigen en de producenten. En uh, ja, dat is uitgegroeid tot een uh, enorm evenement met inderdaad uh, tegen 200.000 bezoeken. En uh, verhuisd van Leidseplein richting Rembrandtplein. Dat is ook een grote verandering. En wat verwacht u van het ITVA dit jaar? Uh, ja, we verwachten natuurlijk een uh, ongelooflijk feestelijk programma te kunnen presenteren. Uh, onder andere met bijvoorbeeld een muziekcompetitie die we vorig jaar zijn we begonnen. Uh, met 15 internationale muziekfilms. Uh, die bijvoorbeeld allemaal in de Melkweg ook worden vertoond. Met daarbij ook optredens. Er zit bijvoorbeeld ook een Koreaanse uh, film bij. Uh, over oh ja? Het, ja, ja. Ook zo'n Koreaans hitje. Pardon, ik verstand even de vraag niet. Nee, dat gaat ook over zo'n Koreaans hitje waar we het zo meteen over gaan hebben. Dat de Koreanen echt uh, Nederland proberen te veroveren met hun muziek, maar ook met hun films dus. Absoluut, ja. Zeker. Het is een, uh, een film over een negenkoppige uh, vrouwenband uit Korea. Het is hilarisch. Uh, dat hebben we hebben overigens. Uh... Nog een film uit die regio, maar, uh, maar, maar bijvoorbeeld ook de 15 muziekfilms uh, hmm. die worden vertoond in de Rabozaal van de Melkweg komend weekend, 17 en 18 november. Kijk, en voor welke documentaires moeten we, moeten we nou echt naar uh, het ITVA komen? Ja, we hebben er meer dan 350, dus het blijft natuurlijk alles wat je noemt, uh, dan, dan disqualificeer je de anderen en dat moet je nooit doen. Je moet ook op avontuur gaan. Maar, maar je is kan in ieder geval <laughs> een paar noemen inderdaad. Um, uh, Beware of Mr. Baker is een prachtige film over Ginger Baker. Dat was de drummer van Clapton. Ja, dat is een man die in de eerste minuten al de, de filmmaker met zijn uh, loopstok uh, een gebroken neus slaat. Dus de toon is meteen gezet. Maar je ziet ook wat een fantastische drummer hij was. Hij komt ook naar Etfa toe. Dus uh, dat is uh, zaterdag. Ja, hij was goed met het, met het slaan met stokken. Hij was heel goed in slaan met stokken, maar hij was... Uh, <laughs> zeker, zeker. En hij verdiende zijn brood. Maar hij liet ook een spoor van vernieling achter in zijn persoonlijke leven. Maar hij was ook een grote innovator. En ja, dat is goed te zien. Het gaat eigenlijk een beetje om gemiste kansen uh, in de muziek. En dat geldt voor meerdere films, hoor. Uh, maar ook het grijpen van kansen pas op hoge leeftijd. Zoals bijvoorbeeld de film Charles Bradley, Soul of America. Charles Bradley is een uh, soulzanger die... Uh, 62-jarige leeftijd pas uh, doorbrak en daarvoor altijd uh, James Brown nadeed. maar ja. nu eindelijk zichzelf heeft gevonden. En uh, hij speelde Lowlands Plat dit jaar bijvoorbeeld. En nou, dat is ook een fantastische film. Uh, ja, ja, ja, ja. Nog, nog meer hoogtepunten, want dit was vooral muziek, zijn er ook nog andere dingen te beleven? Zeker, zeker. We hebben ook een competitie voor uh, jongeren Docu. Uh, er zitten fantastische films in. Uh, we hebben een uh, retrospectief programma waarin je de beste Nederlandse documentaires van de, vijf, de laatste 25 jaar kan zien of herzien. Uh, we hebben een, een, een uh, sectie die heet Reconstructing History, waar, waar, waarbij de grote historische gebeurtenissen, maar ook ontwikkelingen als uh, opkomst van het internet, uh, et cetera, terug te zien zijn uh, door grote filmmakers vaak beeld. Ja. ja, er is zoveel te doen rond het Rembrandtplein. Ja. Ik zou gewoon komen. Uh, Probeer onze app te downloaden, de ITVA-app. Nou ja, ja dan kan je ook al uh, een beetje zien uh, wat we, we meteen doen. En wanneer. En uh, wanneer. En ja, voor de rest, kom gauw op avontuur. Dat is het een beetje. Ja, er zijn natuurlijk veel die altijd uh, enorm in de aandacht komen. En, uh, en ga ik zou zeggen, ga dan niet alleen naar die films, maar ook gewoon die in de zaal daarnaast draaien. Dat het is duidelijk. Blijft. We hoeven ons niet te, te vervelen de komende tijd. Het ITFA tot 25 november. Uh, Martijn, te pas coördinator programmering, moet ik het wel goed zeggen. Bedankt uh, voor je toelichting. Graag gedaan. De megahit Gangnam Style breekt alle records. Nog nooit was een video zo vaak bekeken op YouTube. En hij is ook niet de laatste Aziat die Nederlandse en Europa probeert te veroveren. Volgens platenlabel Universal gaan de creatieve Koreanen met hun K-pop... de komende jaren nog veel van zich laten horen. Samen met muziekblogger Peter van den IJssel nemen we door wat ons te wachten staat. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben jij een liefhebber van K-pop? Zou ik niet zeggen 1, 2, 3, maar ik heb het een aantal maanden geleden toch wel ontdekt. En het heeft me toch wel een beetje... Ja, ik ben er toch wel van onder de indruk. Hmm. Neem ons eens mee in die, in die wereld. Ja, het is een wereld die bestaat uit heel veel groepen. En hetgene wat er heel erg uit opvalt is dat de groepen ook uit heel veel personen staan. Bestaan, zo heb je bijvoorbeeld AKB48, die bestaan uit ongeveer 64 meiden... Um, je hebt verschillende jongensgroepen die variëren in 8 tot 12 personen, denk ik. En het meest opvallende is toch wel dat ze ook uh, een hele goede styling hebben. Dus dat de jongens rondlopen met rood haar, zwart haar, wit haar. en ja, dus eigenlijk uh, we, niet zo snel ziet daar. We, we, ken, we kennen inmiddels allemaal Gangnam Style. Uh, is, ja. is dat het beste wat de, de K-pop op dit moment te bieden heeft? Oh nee, zeker niet. Zeker niet. Er is veel en veel beter te krijgen. Want wat kenmerkt het precies? Die kleine dingetjes, waar is het herkenbaar aan? Uh, nou ja, de, de K-pop is vooral herkenbaar een beetje de zoetsappigheid die het heeft en het speelse karakter vind ik ook wel, um, maar wat er ook steeds meer komt is een beetje meer urban-achtige invloeden zoals bijvoorbeeld van uh, Big Bang en um, daaruit kom, komen ook weer eigenlijk side acts en solo uh, performances zoals uh, G-Dragon ja. die bijvoorbeeld ook hele goede muziek gewoon maken. Nou, laten we het ook maar even gaan laten horen. Want laten we even drie K-pop liedjes doornemen. Welk nummer vind jij nu bijvoorbeeld heel goed? Um, wat ik heel goed vind is vooral G-Dragon met Crayon. Dat, dat, dat heeft wel wat, zeker. Catch your crayon. Wat mij uh, nogal opvalt in dit hitje, dat het een beetje, het is een beetje Aziatische hippel bijna, klopt dat? Ja, dat klopt, zeker. dat klopt zeker. Hij heeft ervoor gekozen om zich daar wat meer op te gaan richten. En hij doet ook nog steeds de dingen met Big Bang, wat weer veel commerciëler is. Mm -hmm. Maar hij is inderdaad uh, iets meer richting de, de hip-hop gegaan, inderdaad. Ja, nou laten we ook even luisteren naar een nummer wat je nou echt verschrikkelijk vindt, want wat is dat? Ja, dan zou ik toch uitkomen op uh, AKB48. Nou, we gaan er even naar luisteren. Een beetje, beetje Barbie-achtig bijna, lijkt me. Precies. Heel zoetsappig. Heel zoetsappig, vol met uh, allerlei schaars geklede meisjes. En, uh, een beetje trashy ja. is het. Ah, oh, ik zou niet ja, misschien, misschien komt het wel trashy over. Ja, dat zou ze kunnen. Waarom, waarom spreekt dat de Koreanen zo aan? Is dat omdat ze denken dat het hier aanslaat? Of is het daar echt heel erg populair? Daar is het gewoon heel erg populair... Um, om, om, ja, om, jezelf te, om jezelf te vertellen is, uh, die meidengroep die bestaat dan uit 64 meiden. En die doen gewoon elke dag allerlei optredens in hun eigen schooltje. En die zijn daar echt razend populair. En hoe het komt, ik zou het niet weten. Alleen echt jongens en meisjes staan er om te springen om hen te zien. Maar echt de optreden in, in hun eigen schooltje doet me een beetje denken aan die, aan, die, aan die eerste hit van Britney Spears. Waar ze ook schaars gekleed in een videoclip zat. Ja, La lijkt die Baby daar One More Time een beetje. Ja, daar zou je misschien wel een beetje mee kunnen vergelijken. Ja, ze hebben daar een eigen dansschool opgericht En uh, dat is nu zo goed gegaan dat ze daar elke dag gewoon optredens voor het publiek geven. Nou, maar jij vindt het niks? Nee, ik vind het veel te zoetsappig. Maar verwacht je dat die K-pop echt Nederland zal veroveren? Of is het nou van, nou ja, dat Gangnam Style was leuk, maar nu is het klaar? Uh, ik hoop eigenlijk dat er uit het Gangnam Style eigenlijk wel wat nieuwe dingen kunnen groeien. ja, En dat dat eigenlijk naar voren komt. En welk nummer gaat nu volgens jou, net als dat Gangnam Style echt een hit worden. Nou ja, ik hoop stiekem dat Big Bang met Fantastic Baby gewoon uh, wel iets kan worden. Wow, Fantastic Baby. Dance. I wanna dance. Een echt uh, Koreaans dansnummer is dit, of niet? Ja, zeker, zeker. Wat, wat maakt dit nou echt uh, hitwaardig? Uh, ik vind de beat die erachter zit gewoon heel erg goed. Die vind ik wel heel pakkend. Net als dat van Gangnam Style heeft dat gewoon een toontje wat in je hoofd blijft zitten. En dat heeft deze ook. En ik hoop dat die eigenlijk wel doorgaat... Uh, dat hij, dat hij eigenlijk ook een beetje in de Westerse wereld terecht komt. Dat hij blijft hangen inderdaad. Big Bang is, is de ja. naam, hè? Big Bang. Big Bang is de naam, inderdaad. Zit hier dan uit. ook zo'n gek dansje bij, net als bij Gangnam Style, dat je dan zo'n paardendansje moet doen? Is dat hier ook bij? <laughs> nee, dat is hier niet bij. Gelukkig niet. Helemaal geen dansje? Helemaal, ja, als ze dansen wel, maar er is geen typisch dansje dat je nou na kan doen. Ach, dat is dan weer jammer. Hm. Goed, uh, we gaan er wellicht nog wat van horen. Laten we het uh, stiekem toch een klein beetje hopen van de K-pop muziekblogger Peter van den IJssel. Dank je wel. Graag gedaan. En we gaan uh, Big Bang denk ik maar even voorleggen aan de muziekredactie van Radio 1. Maar tot die tijd uh, iets stemmiger muziek. The tallest man on earth. a broken sound like the last voice you heard and you ground oh, no. you know this is when the walls and weather leaves and terraces and minnows in your pockets when the rabbits on trail this is not the But I sense it's right up there Oh, just another hour, another pass Another day anywhere And all these rights are broken down And you sleep on the track If you're not Sense and, and this is where you breathe and walk And oh, they will end Light is turning slowly To the hand up on your chest So lay it on the plains Where there is time There is love, there is rest From all these riots Of broken sound. When you sleep on the track Every night Niet Bob Dylan. Het is de tallest man on Earth. En Wind en Wals. Brengt de tijd op 6,5 minuut voor 5. U luistert naar Omroep VNL op Radio 1. De Holland-Amerika lijn met Wouter Zantingen. Precies een week geleden kozen de Amerikanen hun president. U herinner, herinnert het zich vast nog wel. Obama won een tweede termijn en Romney moest een verlies voor lief nemen. Maar de verkiezingen houden de gemoederen nog flink bezig in de Verenigde Staten. We bespreken het met onze correspondent Wouter Zantingen in Washington. Goedemorgen. Goedemorgen. Want er is gelijk een schandaal ontstaan in de Verenigde Staten, heb ik gehoord. Ja, dat klopt. Meteen de ene dag na de verkiezing kwam het allemaal uit. Generaal Petraeus, de oorlog, uh, ja, de generaal die de Irak-oorlog uh, won hem met zijn strategie van counter-insurgency. Hij was daarna ook uh, de Afghanistan-commandant en uh, nu dus de baas van de CIA. Hij ja. daar ook in ons vader. Nou goed, die Petraeus had dus een affaire met zijn biografe, uh, Paula Broadwell, die dus met hem verbleef in uh, Afghanistan. En dit kwam allemaal aan het rollen toen een andere vrouw, uh, Jill Kelly, bij de FBI klaagde dat ze dreigmailtjes kreeg van, uh, van Paula Broadwell. En nu komt er dus uh, ja, de ene naar en de andere ontwikkeling naar buiten. Gisteren kwam bijvoorbeeld weer naar buiten dat uh, Afghanistan, de huidige generaal in Afghanistan. en de man die de Supreme Allied Commander van de NAVO in Europa zou worden. dus een relatie had met die mevrouw Kelly. Nou goed, er komen nog steeds meer uh, dingen weer naar buiten. Uh, blijkt nu dus ook dat mevrouw Kelly beweert dat ze uh, diplomatiek onschendbaar is. omdat ze speciale onderwerpen, zoals voor Zuid-Korea, dat is helemaal niet waar natuurlijk. En er blijkt nu misschien zelfs een link te zijn tussen haar en John Kerry, de 2004 presidentskandidaat en de grote bekanthebber voor het ministerie van Defensie. Want wat is die link dan? Ja, zij, mevrouw Kelly heeft een een-eigen een zuster. En die, die had een gevecht in de rechtszaak over ja, wie het kind mocht hebben, zij of haar ex-man. En zij heeft toen allemaal bekende mensen ingeschakeld waar ze contacten mee hadden om ja, brieven te schrijven naar de rechter om te overtuigen dat zij dat kind moest hebben. En blijkbaar is John Kerry uh, een van de mensen geweest die er ook zo'n brief heeft geschreven. Het verhaal wordt eigenlijk alleen maar groter en groter. Hoe groot is dit nu, dit hele schandaal in, de, in, in Amerika? Nou, het is zo'n ontzettend smeuïg verhaal. En omdat elke dag weer wat nieuws uitkomt, ja, is het ontzettend groot. Het is ook uh, zo groot omdat ja, de aanwijzingen overal waren. Ik bedoel, alleen al het boek van haar, wat uh, All In heet, hè, van mevrouw Broadwell. Uh, ook uh, bij John Stewart, als je had een interview in de show... En ja, het ligt er allemaal zo dik bovenop. Hè. Ze zegt hmm. dat ze fysiek aan elkaar gewaagd waren. Uh, dat ze zijn pelvis had gekneusd. Uh, ook blijkt er dus dat er een gezonde brief was... en de New York Times, hè, zeg maar... in de soort van visuele relatiekolom. En als je die nog naar de terugwerkende kracht terugleest... dan blijkt dat het te zijn van die uh, man van Paula Broadwell die dus zegt van... ja, wat moet ik nou doen? Mijn, uh, mijn vrouw heeft een relatie met een man... waar ik heel veel respect voor heb. En misschien wel de enige man... Die iets heel gelijk kan doen, een oorlog kan winnen. Uh, hoe moet ik daarmee omgaan als, uh, als, als man? Uh, ja. Aan de andere kant is er ook een hele goede discussie over de veiligheidsdienst in de VS. Hè, want is het natuurlijk wel een, uh, het waard van een FBI-onderzoek? Ik bedoel, het is eigenlijk uiteindelijk natuurlijk maar gewoon een, uh, ja, een relatie Ja, Mogen ze zich wel bemoeien met als iemand. Uh, als die, die CIA-directeur een, een relatie wil met een journalist, dan is dat toch zijn zaak? Nou goed. Dat is een hele interessante kwestie. Er wordt in ieder geval gezegd van... Ja, maar wat zou er dan gebeuren als er allemaal uh, geheime informatie is gelekt? En, en eigenlijk was dit ook wat de FBI had, uh, had willen doen. Vandaar ook dat het een tijdje stil is gehouden. Uh, er is de FBI, dit agent, die het onderzoek is gestart... Hè, was dus een, een, een vriend van mevrouw Joe Kelly. Die FBI-agent uh, is uh, op non-actief gesteld... Omdat hij dus uh, een naaktfotos van zichzelf weer heeft gestuurd naar mevrouw Kelly. Maar goed, hij was dus heel conservatief... En hij dacht dat het onderzoek expres was gestopt om Obama te helpen. Ja. Uh, hij is toen uh, naar de Tea Party leden het congres gegaan. En heeft gezegd tegen die mensen van kijk nou eens wat hier gebeurt. Nou goed, de Tea Party leden uh, die hebben het eigenlijk helemaal netjes gedaan. Die zijn naar de FBI directeur gegaan. En die heeft gezegd van, ja weet je wat, uh, omdat het nu toch naar buiten komt gaan we het toch allemaal naar buiten brengen. En hebben ze uiteindelijk toch uh, weer verder gegaan met het onderzoek. Maar hoe mooi is het voor Obama dat zo'n schandaal vol met intriges... Net na de verkiezingen uitlekt. Ja, het komt er inderdaad toch wel uh, inderdaad goed uit. Maar goed, ik denk inderdaad toch dat hij dat uiteindelijk niet wist hoor. En, en inderdaad, de FBI wilde het eigenlijk gewoon helemaal niet uitbrengen, het hele verhaal. Maar hm. ze voelden zich gedwongen omdat ze dachten van te veel mensen weten het. En nu komt het toch naar buiten en we moeten er wat mee doen. Had Obama dit uh, stemmen kunnen kosten? In eerste instantie dacht ik van niet omdat het alleen maar over meneer Patrice ging. En Patrice is enorm geliefd bij zowel republikeinen als Democraten. Maar hij houdt het steeds groter en groter en groter. En dat kan natuurlijk uh, niets anders dan dat het gevolgen zijn. Nu krijgt Obama dus een tweede termijn. Wordt hij nu ook opnieuw uh, beëdigd? Of, of gebeurt dat niet meer als je president bent? Oh zeker weten. Uh, in januari dan komt er uh, weer een grote speech hier in DC uh, Vorige keer in 2008 waren er meer dan een miljoen mensen. En ik denk dat het ook wel weer heel druk gaat worden. Ja, en hij, is dus, hij heeft genoeg spanning gehad en nu ook met de hele schandalen erbij. Hoe zag nou zijn afgelopen week eruit? Hij heeft weer gehoord dat hij president is. Wat gebeurt er dan? Nou, hij is eigenlijk al meteen heel erg druk weer aan het werk gegaan. We hebben hier uh, de fiscale afgrond, zoals dat heet, de fiscal cliff, die komt op uh, 1 januari. Ja. En dat betekent dat uh, de belastingen heel erg omhoog gaan. En ook nog eens een keer een enorme snijdingen in de kosten, als in dit gebeurt. En allebei de partijen willen dat niet. Dus uh, Obama is er hard aan het werk geweest en hij is bezig met het uh, vervangen van... Uh, ja, mensen, want uh, mensen gaan nu uh, met pensioen, hè? Mensen zoals Clinton en Leo Pineda van Defensie. Hij zoekt opvolgers. En hij zoekt opvolgers. Ja, precies. Ja. Nou, volgende week praten we verder met jou, Wouter Zandingen uit Washington. Dank je wel. Zometeen. Na vijven, dan gaan we het onder andere hebben over het regeerakkoord. en het debat over dat regeerakkoord. Want dat gaat vandaag gewoon rustig verder. En daarnaast maakt de vakbeweging zich boos over de nulurencontracten... en allerlei andere kruimelcontracten. Dat zometeen in Nual Wakker. Nual Wakker, WNL Nieuws in de Nacht.